7 uur in ons met het lms journaal In Amerika ligt de strijd om de kandidatuur in de Republikeinse Partij weer helemaal open. Bij de voorverkiezingen in de staat South Carolina boekte Newt Gingrich een overtuigende zegen. De voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kreeg veel meer stemmen dan Mitt Romney. De uitslag is een flinke tegenvaller voor Romney. De oud-gouverneur was de laatste weken uitgegroeid tot favoriet door zijn goede score in Iowa en de winst in New Hampshire. Maar in de peilingen was al te zien dat de Republikeinen in het streng gelovige South Carolina de voorkeur geven aan de conservatieve Gingrich. De strijd om de nominatie gaat nu verder in Florida. Daar zijn op 31 januari voorverkiezingen. Gingrich zegt dat hij Romney dan de genadeslag wil toebrengen. Romney wijst erop dat dit pas de derde voorverkiezing is in een lange reeks. De bewoners van 260 flatwoningen in Rotterdam-Zuid hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Ze moesten hun flat uit toen na een brand in een elektriciteitskast de stroom was uitgevallen. Ook de noodverlichting doet het niet. Het vuur kon snel worden gedoofd, maar er hing veel rook in de flat. Eerst werden 30 woningen op de eerste etage ontruimd... en later werd besloten dat de bewoners van alle 260 woningen weg moeten. Een vrouw is met ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht geëvacueerden die niet bij familie of vrienden terecht kunnen... zijn opgevangen in een hotel. In de ochtend moet duidelijk worden hoe snel de bewoners weer naar huis kunnen. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben gisteravond zo'n 100.000 mensen betoogd... voor de conservatieve regering van premier Orbán. De laatste tijd hadden juist zijn tegenstanders van zich laten horen... die protesteren tegen de hervormingen van Orbán... In de Grondwet is vastgelegd dat de regering meer macht krijgt over de centrale bank en over de Hongaarse media. In en buiten Hongarije is er stevige kritiek op die maatregelen. De Europese Unie vreest dat het land afglijdt naar een dictatuur. De betogers die gisteravond de straat op gingen, vinden dat de EU zich niet met de hervormingen moet bemoeien. Ze willen dat Brussel over de brug komt met een lening. Hongarije staat financieel aan de afgrond. In Syrië hebben opstandelingen een deel van de voorstad van Damascus korte tijd bezet. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie hebben de strijders zich vannacht uit de stad Dauma teruggetrokken. Ze vreesden dat het regeringsleger de aanval zou inzetten, waarbij veel doden zouden vallen. In Dauma zijn gisteren bijna de hele dag gevechten geweest. Daarbij zouden zo'n 100 mensen zijn gedood, maar officiële getallen zijn er niet. Sinds de protesten vorig jaar maart in Syrië begonnen... zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 5000 doden gevallen. Betogers eisen het onmiddellijk aftreden van president Assad en zijn regering. Laura Dekker heeft gisteravond haar zeilreis om de wereld afgerond. Rond acht uur Nederlandse tijd kwam ze aan in de haven van Sint Maarten. Laura was dood op, maar zei dat het erg goed gaat met haar. Ze was bij aankomst al 36 uur wakker... vooral doordat het laatste stuk vanwege riffen en eilandjes gevaarlijk kan zijn. Ze beseft nog niet echt dat het toch nu voorbij is. Laura vertrok een jaar geleden vanaf Sint Maarten... en was gisteren bij aankomst de jongste solozeiler die rond de wereld heeft gevaren. Toch is er niet officieel sprake van een record. Het Guinness Book of Records wil minderjarige, niet aanmoedige recordpogingen te doen... die mogelijk gevaarlijk zijn. Laura Dekker komt over twee weken terug naar Nederland. Een snackbar in Rotterdam is gisteravond voor de tweede keer in 24 uur overvallen. Een groepje mannen kwam rond 6 uur de snackbar binnen... en bedreigde de medewerkster met een mes. De daders gingen er met de inhoud van de kassa vandoor. Vrijdagavond werd dezelfde medewerkster door twee mannen bedreigd. En toen maakten de overvallers sigaretten en geld buit. Bij een schietpartij in Zwolle is een jongen van 17 zwaar gewond geraakt. Hij liep gisteravond met andere mensen over straat... toen hij verscheidende malen werd beschoten. De jongen is vermoedelijk een aantal keren geraakt. Andere voetgangers bleven ongedeerd. De politie heeft één persoon aangehouden... over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk waarom de jongen in Zwolle is neergeschoten. De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft zich als eerste geplaatst... voor de kwartfinales van de Australian Open. Hij versloeg zijn landgenoot Feliciano Lopez eenvoudig in drie sets. In de kwartfinale neemt hij het op tegen de winnaar van de partij... tussen Berdic en Almagro... Nadal heeft het toernooi in Melbourne één keer gewonnen. En dat was in 2009. En dan het weer. Het is bewolkt en in het noorden kans op een bui. Later vandaag kan het ook in de rest van het land gaan regenen. Er staat een vrij krachtige tot harde westenwind. Het wordt maximaal 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan er opnieuw een bui vallen. De wind neemt dan wat af in kracht. Dit was het NOS-journaal.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 Tienduizenden mensen kiezen er bewust voor s nachts te werken. Het is stiller. Je wordt niet meer zo afgeleid door alle details die je kan zien. Nachtvlinders, de schoonheid van de nacht en het gevecht tegen de slaap. Vanavond in Kruispunt, 11 uur bij RKK, op Nederland 2. Dit is Radio 1, EO. Het is de zondag. Het anker. Goedemorgen en wat uh, mooi dat u hier luistert naar. Dit is de zondag. Uw dagelijkse goede gesprek op de zondagochtend, waarin we bijzondere en inspirerende Nederlanders ontmoeten. Vandaag is dat dokter. En mag ik ook zeggen dominee? Nee. Nee? Dan hou ik het even op <laughs> dokter Hanneke van Laarhoven. Um, uh, Hanneke is uh, een jonge dame. Zij is 38. Volgens mij mag je dat ook nog gewoon strafloos zeggen uh, op ronde 38. Maar zij is oncologe, dus dat betekent dat ze dagelijks met mensen werkt... die uh, kanker hebben. Ja. En uh, nou ja, in veel gevallen hebben het uh, dealen met vragen van leven en dood. Maar daarnaast ben je ook theologen. Ja, klopt. En dat betekent dat je ook nog wel eens voorgaat in de gemeente. Dat klopt ook, ja. Je bent een jonge vrouw, zeg ik net, 38 jaar. En je hebt twee studies gedaan. Aha. Een geneeskunde met specialisatie-oncologie, wat natuurlijk wel ja. stevig is. En daarnaast nog een theologische opleiding. Ja. Ging jij wel eens uit? Uh, Jazeker. <laughs> nee, ik heb mijn studie theologie uh, min of meer gelijk opgedaan met mijn studie geneeskunde. En, dat was niet druk genoeg, geneeskunde? Nou, het was met name niet uitdagend genoeg. En wat ik daar met name mee bedoel is dat je in ieder geval in de tijd dat ik de opleiding deed... niet zo werd uitgedaagd om kritisch na te denken en verder te denken en te vragen waarom, ja. waartoe. En dat maakte dat ik er theologie naast ben gaan studeren. Um, en dat nou, heeft met dank aan de studiecoördinatoren van beide opleidingen ook zo kunnen zijn dat het ook lukte om daarnaast nog allerlei andere leuke dingen te en doen. En wat voor leuke dingen zijn er dan? Nou, wat ik erg leuk vind is om naar concerten te gaan, uh, klassieke muziek met name, yeah. um, te lezen. Wat is het nou. laatste concert waar je geweest bent? Nou, waar ik vanmiddag naartoe ga um, ah. is uh, Capelle Amsterdam uh, in het muziekgebouw aan het Ei. Yeah. Um, en daar gaan we naar. Uh, um, nou, redelijk moderne muziek luisteren van Scand Scandinavische componisten. Dus ik ben erg benieuwd. En het uh, laatste boek wat je gelezen hebt? Ik zit op dit moment nog midden in HHH. -h -h, um, uh, Himmlers hersenen heten Heidrich over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, het ligt ook bij ons thuis uh, op de bank. Alleen ik lees zelf niet, dat is, dat is mijn vrouw. Maar um, even gewoon nou, terug naar je werk. Jij hebt wel dagelijks te maken met mensen die... Uh, die, die worstelen met grote vragen, ja. hè, die te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben. Ja. Is dat je ook niet eens een keer te zwaar? Voel je, je daar ook niet af en toe eens te, nou, misschien te jong voor? Dat je denkt, ja, ik, nee. moet dit wel, ik moet hier wel mensen in begeleiden. Ja, dat klopt. Waarbij dat te jong zijn en te zwaar, dat zijn denk ik nog twee verschillende dingen. Natuurlijk is het indrukwekkend, maar nog, nog even één stapje eerder. Gelukkig is het niet zo dat iedereen die bij ons op de afdeling komt, overlijdt. We kunnen tegenwoordig kanker uh, goed behandelen. Yeah. Um, maar ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, er zijn ook echt een heel aantal mensen uh, die we helaas niet kunnen genezen. Yeah. En ja, dat, uh, dat maakt wel indruk. Ja, tuurlijk. Uh, sterker nog, het zou niet goed zijn als dat niet zo was. Maar het is ook zo dat je in je hele opleiding wel leert... om daar op een, ja, op een goede manier mee om te gaan en om de... Nou, zeg maar, de juiste verhouding tussen, tussen afstand en nabijheid te houden. Ja, maar in het voorgesprek zei jij heb jij gezegd. het is af en toe heel erg gezellig bij ons. Hmm. Zeker, ja. Ook met al die gepaste afstand. Ja, ja. Maar, maar, er wordt gelachen. Er wordt gelachen, ja. Terwijl je elke dag met kanker bezig bent. Ja, ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Sterker nog, het lukt patiënten om te lachen. En uh, dat is misschien nog wel nou, een van de mooiste dingen van ons vak... dat er mensen tegenover je, naast je zitten... die inderdaad te horen hebben gekregen dat ze gaan overlijden. Dat ze misschien niet zoveel tijd meer hebben. Um, en dat het hen lukt om met humor naar zichzelf en naar het leven te kijken... en er iets moois van te maken. Maar betekent dat ook af en toe dat je een enorme goede grap hoort? Ja, zeker. En is dat, is dat soms heel zwart? Dat is soms zwarte humor... Um, ja, dat is ook wel echt um, zoals mensen dat onder elkaar en met elkaar kunnen hebben. Het leven zelf. Het leven zelf. Daar gaan we zo uh, meer van horen. After the, fire is over, after the ashes cool, After the smoke is blown away. I will be here you After the stillness finds you After the winds of change All that is good and true between us This will remain After the Fire was dat van Amy Grant. Ik zit in een studio met Anneke, of Hanneke, sorry, Hanneke van Laarhoven. En dit is een zondag, elke, ochtend weer, of elke zondagochtend weer dat, dat mooie, inspirerende gesprek. Zij is oncoloog en theoloog. Oncoloog, dat is echt jouw hoofdvak. Ja. Maar je bent ook werkzaam als theoloog. Ja. Doe je dat ook in je werk? Ja. Ja, in zoverre dat ik onderzoek doe. Ik uh, nou, werk in het uh, AMC, het Academisch Medisch Centrum in uh, uh, Amsterdam. Ja. Um, en een van de dingen die ik daar doe is een onderzoeksproject... in samenwerking met de Theologische Faculteit in Nijmegen. Um, waar we gaan kijken naar hoe patiënten met kanker omgaan... met de ervaring van contingentie. En Contingentie, contingentie ja. Ja, dat is de ervaring dat iets je overkomt... wat kan gebeuren, maar wat niet had hoeven gebeuren. Meest voor de hand liggend is inderdaad de ervaring, het feit dat je kanker krijgt. Is dat ook een ander woord voor het noodlot wat je is overkomen? Nou, dat is of is heel... dat dan weer invulling? Ja, dat is heel mooi dat u dat zegt, want dat is inderdaad een van de manieren waarop mensen ervaringen van contingentie eh, bestempelen, benoemen. Maar wat ook een contingentieervaring is, dat is de ervaring dat je de liefde van je leven tegenkomt. Ja. Dat gebeurt, maar dat had niet hoeven gebeuren. Het had ook anders kunnen lopen. Nou, daar plak je niet het stickertje noodlot op, denk ik. Nee. Eh, dat, dat noem je toch anders. Nou, dat soort ervaringen, daar gaan we onderzoek naar doen... en kijken hoe mensen daarmee omgaan. Noemen ze het noodlot? Noemen ze het schuld? Noemen ze het zonde? Gaat het over genade? Ja. Um, nou, dat zijn allerlei verschillende soorten manieren... waarop je met contingentie eh, om kunt gaan. En wij gaan kijken of we dat inderdaad kunnen begrijpen... en vervolgens mensen daar ook mee kunnen helpen... om daar op een goede manier dat soort ervaringen... in hun levensverhaal in te bouwen. Ja. En is dat nou iets waarvoor je dan erg je best moet doen... Om, om dat gesprek te hebben met je patiënten? Dat is niet het eerste gesprek wat je meteen voert... op het moment dat iemand een voet over de drempel zet. Ja. Nee. Um, daarvoor is het toch nodig dat je eerst wat met elkaar verkend hebt en um, nou, elkaar wat beter kent. En sowieso denk ik dat een heel aantal patiënten het ook niet zomaar verwacht dat je dat gesprek nee. gaat voeren. Nee, Even over gewoon het dagelijkse werk in het, in het ziekenhuis. Hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? Is, is de oncologie een, een, een, een, nou ja, een heel aparte wereld in, in, in een ziekenhuis? Ja, het is wel een aparte wereld uh, in die zin dat, nou, we noemden het al even in, in het begin, het gaat uiteindelijk toch over leven en dood. En ja. ook, al, ook al kunnen we een heel aantal mensen genezen, dan nog is de diagnose kanker. Daar hangt het, het idee en het gevoel van dood en overlijden um, Mee samen. Ja, want je hoort natuurlijk veel in de zorg over um, als ik een gesprek heb met mensen, nou ja, daar dan heb ik een aantal minuten voor. En ik heb een aantal voorgeschreven handelingen. Zit jij daar ook mee met dat soort stress? Of heb je bij de oncologie echt de tijd om? <laughs> um, er is altijd tijd tekort. Um, maar gelukkig is het wel zo dat wij als oncologen gemiddeld meer tijd voor een patiënt hebben dan uh, nou, veel andere uh, medisch specialisten. Maar dan nog, ja, het, het eerste gesprek hebben we een uur, dus daar kun je echt wat met elkaar doen. Maar vervolgens ja. is het een kwartier um, in de vervolggesprekken, waarin dus van alles aan de orde moet komen: over hoe de therapie wordt verdragen, over of mensen misselijk zijn geweest, hebben overgegeven, of het is gelukt met de tabletten. En ja, en inderdaad ook hoe ze, hoe ze naar het einde toe leven. dat nou, zijn natuurlijk allerlei verschillende soorten dingen. En op de een of andere manier moet dat allemaal in dat kwartier. Ja. Waarbij het gelukkig zo is dat we um, vaak een heel aantal kwartieren uh, opeenvolgend hebben. Het, het hoeft ook niet allemaal in die ene keer gebeurd te zijn. Je ziet elkaar terug en nog een keer en nog een keer. En kunt zo ook echt met iemand uh, een stukje weg samen aflopen. Ja, maar ik proef wel dat van, vanwege dat, dat, dat onderzoeksonderwerp wat je hebt... dat je wel benieuwd bent naar wat erachter zit bij mensen. Wat, wat ze meemaken, ja. wat ze beleven. Ja, zeker. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe mix je dat met je werk? Nou, wat... Wat ik probeer is om toch steeds in dat kwartier wat er dan is... Ja. Um, ja, daar toch even aandacht voor te hebben. Um, en dat kan heel simpel beginnen met de vraag hoe gaat het? En dat, nou, Dan is het antwoord vaak nou prima, ik heb de, ik heb de tabletten goed kunnen innemen. Nou, en dan is de volgende vraag ja, maar hoe gaat het nou? En dat is natuurlijk wat anders dan dat je de tabletten goed hebt kunnen ja. innemen. Ja, want alle dingen meegenomen. Mensen zijn wel erg ziek. Precies. Wat, wat, is een, wat, wat voor antwoorden krijg je dan? Dat varieert. Um, er zijn mensen die dan gaan vertellen over de kinderen... met wie ze nou, een hele mooie zondag hebben gehad. Um, er zijn mensen die zeggen... ja, weet je, die tabletten, dat ging allemaal wel... maar ik zou nog zo graag op vakantie naar... vul maar iets in. Ja. Um, of mensen die zeggen, ja, ik, ik, ik ben bang. Ik ben bang voor wat komen gaat. Um, en dan is je gesprek heel anders dan als je praat over de misselijkheid bij de tabletten. Ja. Maakt het nog uit of je met jonge of oude mensen te maken hebt? Ja en nee. Um, ja, want jonge mensen zullen voor een deel met andere vragen zitten dan oudere mensen. Ja. Als, je, nou, als je dertig bent en je krijgt kanker en je hebt net een jong kind en je hebt een of een eigen bedrijf, of nou goed, dan komen er allerlei andere vragen op je af... dan dat je al met pensioen bent. Ja. Uiteindelijk is het wel zo dat voor alle mensen geldt... dat ze op de een of andere manier het einde wat komt... moeten zien in te bouwen in hun levensverhaal. En um, dat is voor de meeste mensen, of ze nou jong zijn of oud, um, ingewikkeld. Hoe bedoel je dat nou precies? Want je zegt, het einde wat komt, dan moeten ze zien in te bouwen in hun levensverhaal. Maar sommige mensen zullen zeggen, ja, maar dat uh, leesverhaal, dat stopt dan. Ja. Dus dat is uh, leven tot die laatste dag. En dan ja. is het klaar. Ja. Maar dat is de, precies de vraag, hoe doe je dat? Leven tot die laatste dag? Want daar zijn we natuurlijk meestal niet mee bezig met die laatste dag. En ook niet met die twee, drie, vier, vijf, zes na laatste dag... Op de een of andere manier, ook al weten we allemaal dat we overlijden... leven we toch alsof we het eeuwige leven hebben. Yeah. En dat is maar goed ook. Want um, uh, het is wel haast niet mogelijk om 30, 40, 50 jaar te leven... Uh, alsof morgen je laatste dag is. Dat wordt volgens mij erg, erg heigerig. Nou, ik kan me voorstellen als je met een jong, een jong mens zit... die de diagnose kanker heeft gekregen... dat die wel... Um, um, nou ja. Is, daar, is die bezig met de dromen die in duigen vallen of zijn die mensen ook strijdbaarder? Nou, niet per se. Dat kan, maar dat hoeft niet. Dat is, dat is niet per se afhankelijk van leeftijd volgens mij. Ja. Ik kom ook oudere mensen, en is altijd de vraag wat ouder is... maar, zeg maar mensen die, die, die lang en breed gepensioneerd ja. zijn, die knokken tot het bittere einde en andersom jongeren, die zeggen... nou, ja, dit is, dit, is, dit is heel erg wat me nu overkomt... maar het is zo en de tijd die er nog is ga ik iets moois van maken... en als de tijd dan voorbij is, dan is die voorbij. Ja. Het is bijzonder dat je, dat, dat je die combinatie met theologie hebt gedaan. Je zegt zelf van, hè, dat, dat, ik zocht de uitdaging... en wilde wat, wat meer beschouwing in mijn studie. Eigenlijk ja. zei je zei dat ja. uh, in, in het begin van ons gesprek. Maar dit heeft ook een beetje wat te maken met jouw achtergrond... Want jouw ouders, ja. nou ja, maar die hebben het wel netjes verdeeld. De een was priester en de andere was uh, arts, verpleegkundige, verpleegkundige. Ja, ja. Mijn moeder die, die heeft heel lang gewerkt als, als hoofd van de, van de OK, van de operatiekamers. Uh, en nou, vervolgens nog allerlei dingen in de, in de zorg gedaan. Ja. Um, en mijn vader die uh, was inderdaad uh, priester van het Bisdom den Bosch. Um, kwam mijn moeder tegen eh, en vervolgens was ik er. En daarnaast was hij kerkhistoricus eh, aan de universiteit in Nijmegen. Even, dat, dat, is, dat is wel even gesproken met Rome dan? als. Zeker, ja. Er is, er is officieel dispensatie, zoals dat heet... vanuit Rome gekomen om te trouwen. Eh, want dat wilden wilde mijn ouders graag. Ja. En, eh, nou. en hij kon priester blijven? Nou, dat ligt dan vervolgens wat ingewikkeld in, in de kerk van Rome. Eh, dus hij kon zijn, nou, zijn priestelijke functies zeg maar niet meer uitoefenen... Um, ja, in hart en nieren is hij altijd priester gebleven. Je spreekt in de verleden tijd. Hij, hij leeft niet meer. Hij was. leeft niet meer. Nee, en je nee. moeder? Die leeft nog wel. Die leeft ja, nog wel. Ja. Hoe, hoe vinden ze dat nou? Dat hun dochter, of vond je vader dat je koos voor geneeskunde? Moet misschien als eerste vragen. Maar, en hoe vindt je moeder het nu dat je beide dingen bent gaan doen? Ja, um, um, erg trots. Um, allebei uh, zijn ze... Was mijn vader. Dat wil zeggen, ik, ik ben begonnen met geneeskunde studeren... en toen ik uh, in mijn tweede jaar bedacht dat ik theologie erbij ging doen... zei mijn vader, ja, maar kindje toch, je kunt toch, je kunt toch allerlei andere leuke dingen doen? Ja. Um, nou, dat is waar. <lacht> maar goed, eenmaal daarmee gestart zijnde en toen ik mijn propenduizen had, want dat heeft hij nog meegemaakt... Uh, ja, toen was hij wel echt ontzettend trots. Het, dat, uh, vond het, het, het, ja, het voelt toch een beetje ook als, als het vak van, van de vader, wat je ja. er dan bij... Ja, ja. En toch zei hij van, ja, maar zou je dat nou wel doen? Ja. Waren er ook dingen waar hij voor Waar Hij of ik? Hij. Nou, het is het is wel een cluster bij En ik, uh, ik heb echt theologie gestudeerd. Uh, daarvoor moet je de oude talen ook uh, beheersen. Dus uh, Latijn, Grieks uh, en Hebreeuws. En voor Latijn en Grieks, uh, dat had ik wel op de middelbare school gehad. Maar uiteindelijk geen eindexamen gedaan... Um, omdat ik naar Italië ben gegaan, naar een school en daar was dat allemaal wat ingewikkelder. Dat wil zeggen, de Italianen die, uh, die lazen en spraken zo vlot Latijn dat ik dat toch niet bij kon benen. Dus toen heb ik dat uh, laten vallen. Maar goed, dus ik moest nog colloquium doen, Latijn ja. en Grieks, nog Hebreeuws erbij leren. Um, ja, dus hij, hij, hij was wat bezorgd of dat niet wat veel oh, van het goede zou zijn. Ja. Maar de ja. verantwoordelijkheden, want je zou kunnen zeggen, dominees bidden voor zieke mensen en artsen en, en, en, en artsen hopen dat er voor hen gebeden wordt als je even naar de rolverdeling kijkt. Aha. Maar je zou kunnen zeggen dat je het allebei op je hebt genomen, zowel de ziel en het lichaam. Ja, bid en werk is het toch? Het... Uh, ja, ja, dat hoor je wel eens ja. ja. Nee, maar wat dat betreft pak je wel het, het hele leven ja, dat is wel veel, maar... Maar nou ja, maar de zorg voor ziel en lichaam. Ja, waarbij ik op het moment dat ik in het ziekenhuis en het werk ben... wel echt primair dokter ben. Mm -hmm. En natuurlijk neem ik die hele achtergrond um, uh, die ik heb neem ik mee. Maar dat is natuurlijk wel zoals iedereen dat doet. Je neemt mee wat je in je leven, in je opvoeding, in je studie... en in je werkervaring mm -hmm. hebt opgedaan. Dat neem je mee op het moment dat je daar in de, in de spreekkamer met, met iemand zit. Ja, maar merken ze dat dan? Doe je dingen anders? Mm, ik denk dat een heleboel patiënten het niet merken. Nee? Nee, omdat ik... Um, ja, weet je, ik ben, ik ben wie ik ben. En wat ik zei, daarin neem ik mee wat ik allemaal heb gedaan. Um, neem ik ook mee wat ik van huis uit heb meegekregen. Um, en ja, daar, daar speelt vast ook een rol dat ik theologie heb gestudeerd. Um, maar ik ben gewoon uh, Hanneke van Airoven. Dokter Hanneke van Laarhoven, met ja. een witte jas aan op zo'n moment. Ja, nou ja ik, ik heb ook wel eens artsen gesproken in 'Dit is een Zondag'. die, die ook wel eens wat, wat, nou, wat, wat klaagden over de beroepsgroep. of die na een tijdje hebben geleerd van ja, we moeten lichaam en ziel meer als één zien. en en en wat, wat moeite hebben met het nou ja, de specialismen. dat ja. mensen heel erg bezig zijn met alleen een bepaalde ziekte. Ja, ja dat is dat, dat is. Dat is ook wel heel erg lastig. Want wat, we, wat je van één kant ziet op dit moment in de, in, in, de, in de geneeskunde en in de medische zorg... is inderdaad een toenemende specialisatie. Dus je wilt, als je ziek bent en je krijgt iets, bijvoorbeeld je krijgt dikke darmkanker... Mm -hmm. dan wil je naar die specialist die alles weet van dikke darmkanker. Alleen op het moment dat je alles weet van dikke darmkanker betekent dat automatisch dat je niet ook alles kunt weten van... Nou, vul maar een aantal andere dingen in. Ja. Um, je kunt namelijk uiteindelijk niet alles. En ik denk dat de grote uitdaging waar we voor staan... is om enerzijds inderdaad met die specialisatie verder te gaan. Want dat levert echt, nou, echt betere zorg op. Maar aan de andere kant een stukje breedte niet uit het oog te verliezen. Uh, want nou, om maar ook weer een medisch inhoudelijk voorbeeld te nemen... we leren ook echt... Als oncologe van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van borstkanker, die vervolgens ook zinvol blijken te zijn voor dikke darmkanker en andersom. Ja. Nou, dat is dan binnen het medisch-technische stukje, ja. maar uiteraard zit daar, ja, er zit wel echt een hele mens omheen. En ik denk dat je geen, geen goede dokter kunt zijn als je niet iets hebt met, um, met de hele mens. Heb je wel eens iemand? Nou, jou ja, die echt beter kunnen helpen vanwege de levensbeschouwelijke achtergrond die je meeneemt, vanwege je gemak waarmee je met theologische worstelingen om kan gaan? Nou, zo zou ik het niet helemaal durven te zeggen, maar ik denk wel dat het helpt dat, um, dat ik kan putten uit die hele rijke traditie die geloof, religie en levensbeschouwing ons biedt. Hoe bedoel je en. dat? Nou, dat je, dat je aan kunt sluiten met een aantal um, verhalen, woorden, beelden. Soms ook rituelen kunt aanbieden. Um, die, mensen, die mensen helpen. Maar wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan? Want niet iedereen komt uit de katholieke hoek bijvoorbeeld. En heel veel mensen doen er misschien helemaal niks aan. Nee, dat klopt. Maar toch is het zo dat... Nou, neem een heel concreet voorbeeld van een ritueel... wat, wat voor de hand ligt, de ziekenzalving. Ja. Um, dat is van oorsprong is dat een ritueel uit de katholieke, de Rooms-Katholieke traditie. Maar wat je ziet in heel veel ziekenhuizen... is dat ook de dominees um, daar heel dankbaar gebruik van maken. En daarmee ja, echt iets voor mensen kunnen betekenen. En dat op zo'n manier kunnen invullen... dat ook mensen van protestantse huizen um, daar iets aan hebben. Maar dat is een heel erg... Bijna amedisch medisch ritueel. Ja, dat doe ik ook niet zelf hoor. Maar dat is wel iets wat je, wat je kunt aanbieden aan mensen. Ja. ja. En, en hoe gaat het dan? Heb je dan contact met... met, met, met uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een predikant die bij het ziekenhuis ja. verbonden is? Ja. Nee, dus gelukkig is het zo dat uh, in de meeste ziekenhuizen er... Uh, um, Geestelijke verzorgers zijn ook van verschillende signatuur. Dus katholiek, protestants, joods, um, uh, humanistische geestelijke verzorgers. Um, en die ja, staan allemaal uh, ten dienste van deze patiënten. Ja. En, heb jij daar dan meer mee? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik de weg naar de geestelijke verzorgers um, makkelijker weet te vinden dan een aantal van mijn collega's. Zijn, vinden patiënten dat prettig? Um, dat hoop dat? ik. <laughs> um, ja, ik hoop het. En het is wel zo dat mijn aanbod is altijd een vrij aanbod. Eh, dus mensen mogen nee zeggen. Net zoals ze nee mogen zeggen tegen het aanbod van de psycholoog... de maatschappelijk werker, um, de psychiater. Um, ja. Juist. We gaan uh, eerst eens even luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die worden gelezen door Lieslott Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Volgens Peilingen is een meerderheid voor. Andere Kroaten vrezen dat het land soevereiniteit verliest als lid van de EU. De president beloofde gisteren dat daar geen sprake van is... en dat een EU-lidmaatschap alleen maar goed is voor de economie van Kroatië. In 2013 kan het land worden toegelaten tot de EU. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Ook de komende week staat in het teken van wisselvallig en vrij zacht winterweer. Vandaag beginnen we met enkele opklaringen... maar al snel neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgen er buien. De meeste neerslag valt in het noorden van het land. Het uiterste zuidwesten houdt het mogelijk helemaal droog. Het wordt circa 8 graden en er staat een stevige westenwind. Aan zee waait het hard tot stormachtig... en zijn zware windstoten mogelijk tot ongeveer 80 km per uur. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg... maar in de loop van de nacht krijgen de noordelijke provincies... opnieuw met enkele buien te maken... Bij een in kracht afnemende westelijke wind koelt het af tot 3 graden in het oosten en 5 aan zee. Morgen overdag verspreiden de buien zich vanuit het noorden over het hele land. Ook worden ze actiever met kans op onweer en hagel. Tussendoor is er soms ook ruimte voor de zon. Er staat wat minder wind dan vandaag en het wordt een graad of 7. Dit is De Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen en fijn dat u luistert naar nou, dit is de zondag. Mocht u nou net wakker zijn geworden en uh, zich afvragen... wie heb ik hier in de studio, want dat is... Ja elke zondagochtend eigenlijk weer een, een prachtige geschenk wat wij aan mensen krijgen. Vandaag is dat dokter Hanneke van Laarhoven. Ik zeg dokter, maar zij is daarnaast ook uh, theologen. En ik, als ik zeg dokter, moet ik daarbij zeggen... De specialist, het specialisme is de oncologie. Dus dagelijks ben je bezig met uh, mensen die worstelen... met een ziekte die een dodelijk gevolg kan hebben. Je zei net ook dat het gelukkig steeds beter te behandelen is. Um, wat natuurlijk bijzonder is... er zijn die, die, die, die hele combinatie van enerzijds kanker behandelen en anderzijds ook nou ja, thuis zijn in de grote levensvraag... en ondertussen theologisch onderzoek doen. En uh, jij zei net in het, uh, het eerste half uur... Uh, ja, mensen moeten wel leren om nou ja, die worsteling met de dood... of het nadere einde in het levensverhaal een plek te geven. Ja. Heb je het gevoel dat dat niet genoeg gebeurt? Nou, in ieder geval dat dat een klus is... Um, dat dat niet zomaar simpel is om te merken dat je opeens bij het laatste hoofdstuk bent aangeland. van je levensverhaal. Ja. Yeah. Um, en dat laatste hoofdstuk, dat moet je wel goed schrijven. Uh, om het uiteindelijk een mooi boek te kunnen laten zijn. Is het het zouden ook mensen zeggen: live fast, die hard, gewoon uh, als het over is, is het over. Ja. Dat klopt. En zo zijn er ook inderdaad mensen die overlijden. Die in volle vaart het leven leven en in volle vaart de dood induiken. Maar wat je toch vaak ziet is dat op het moment dat, dat mensen weten dat ze gaan overlijden... Niet iedereen weet dat natuurlijk. Hè? Sommige mensen die ja, overlijden ook pas boem aan een hartinval of een autoongeluk. Of... Maar wat je ziet bij, een, bij, bij de diagnose kanker is dat er toch een, ja, een, een weg is naar, naar de dood toe, zal ik maar zeggen. Ja. Um, dat mensen nadenken over hoe, wat, waarom, uh, wat wil ik nog, wat wil ik niet, um, wat dacht ik dat ik wilde en wil ik toch niet. Ja. Um, nou, Dat is dat laatste hoofdstuk of dat zijn de laatste hoofdstukken. Maar ik kan me ook voorstellen, als je bezig bent met de behandeling van iemand, dat het, het voorbereiden op de dood ook iets voelt als nou ja, het begin van het, hand, het gooien van een handdoek in de ring. Een beetje opgeven. Dat is een manier om er tegenaan te kijken. Um, een, een collega, theoloog, Carlo Legit, die, um, die omschrijft het heel mooi en die zegt: Ja, het is. Het is, als, het is als met een, een mooie bos bloemen. Je hebt een prachtige, volle bos... met allerlei verschillende bloemen en groen en kleuren. En wat je merkt is dat, al gaande de weg... sommige bloemen verwelken. Um, Doodgaan. Ja. En wat nou de kunst is... is om die bloemen te kunnen laten gaan... eruit te halen... en toch nog een mooi boeket over te houden. Want waarom vind jij dat zo belangrijk... Dat mensen zich daar goed op voorbereiden? Omdat je hoopt dat het leven en dus ook het sterven mm -hmm. goed is. En dat klinkt wat paradoxaal, want hoe kan sterven nou goed zijn? Nou ja, sterven is wel echt een onderdeel van, van leven. We gaan dood als mensen. Ja. En wat je hoopt is dat het mensen lukt om op zo'n manier te overlijden... dat nou, ze in dat hele proces en dat de familie en de vrienden die daaromheen staan kunnen zeggen: Ja, hoe verdrietig het ook is, zo, zo is het goed. Je hebt het over een, over, een, over een boeket met bloemen. En het is de kunst om, om, om daar iets fatsoenlijks of iets moois van over te houden. Iets fatsoenlijks, nee, iets nee, wat nog een paar dagen kan staan, nee, iets waar, waar je nog van kan genieten. Ja. Maar uh, uh, oh, ja, ik probeer dat ook concreet te krijgen Hoe doe je dat nou? Wat is, wanneer is het niet gelukt? Misschien is dat het makkelijkste om dat eerst eens vast te stellen. Nou, dat is eigenlijk een hele lastige vraag. En dat is lastig omdat dat, omdat dat voor iedereen, iedereen verschillend is. Maar ik, ik, ik zeg het toch liever in de positieve zin. Ik denk dat het gelukt is op het moment dat mensen zo kunnen sterven... dat dat past bij hun leven. Dat ze kunnen sterven zoals ze geleefd hebben. Maar je maakt ook wel eens mee dat dat, dat niet goed is gegaan. Ja. Dat het een hele verdrietige ja. aangelegenheid is. En natuurlijk ja. is gemis altijd verdrietig, maar ja. dat het verdrietiger is dan nodig. Ja. Ja. Heb je daar een voorbeeld bij? Ja, ik, ik denk nu aan een meneer die een, een, een vrij jonge meneer, de begin 50, die kanker kreeg en al heel erg ziek was. Maar het was een vorm van kanker waarvan we dachten: nou, die kunnen we misschien nog genezen. Hmm. Um, als we nu alles op alles zetten, um, dan lukt het misschien. En die meneer die was, was er al eigenlijk mee verzoend dat, dat het niet zou lukken. En toen hebben we gepraat en nog eens gepraat en nog eens gepraat... en uiteindelijk zei hij, oké, okay, nou, laat het maar doen, die behandeling. Hm. En we zijn gestart met de behandeling. En ja, in eerste instantie leek het te lukken en vervolgens ging het mis. En hij ging achteruit en hij werd opgenomen in het ziekenhuis... en hij ging naar de intensive care. En daar op die intensive care hebben we met elkaar moeten zeggen... ja, het, het lukt niet... Het gaat echt niet, en daar is hij uiteindelijk ook overleden. En achteraf, als ik daarop terugkijk, denk ik, jongen, ja, nou is hij overleden ja. op de IC, weliswaar gelukkig met een heleboel goede, lieve mensen om hem heen, zijn vrouw, zijn kinderen, vrienden, maar wel op de IC. Um, het was, het was goed geweest. Het was misschien wel beter geweest. Um, als dat anders had gekund, als hij thuis was overleden. Dus dat zou betekenen dat, dat je als arts op een goed moment ook zegt... van nou, ik stop. Ja, en dat hebben we ook gezegd. En ik denk ook dat we... Um, nou, dat we in, in die hele weg die, die we zijn gegaan... ook echt steeds naar eer en geweten met elkaar hebben gezegd... nou, dit is een goede stap om nu te zetten... en de volgende stap is een goede stap om te zetten. Maar... Ja, uiteindelijk weet je natuurlijk niet hoe, hoe het einde eruit zal zien. En of, ja, of de stappen die je gezet hebt ook echt de goede stappen waren. Hmm. En soms moet je dan constateren dat dat niet zo was. En dat je met de kennis die je nu hebt eigenlijk liever linksaf was geslagen dan rechtsaf. Hmm. Ja, je, zei net, je noemde net het woord kunst. Is het een, mensen zeggen tegenwoordig heel graag dat is een kunst om mooi te leven. Ja. Is het ook een kunst om te sterven? ja. Waar zit, het, waar zit hem de kunst in? In het leven. Ik denk, ja, ik denk echt dat stervenskunst en levenskunst dat, dat, um, twee woorden voor hetzelfde zijn. Ja? Ja. Maar je ja. hebt het wel echt over stervenskunst. Ja. Maar dan dat moet je het dat, dat dat eens uitleggen. Want dat heeft nog als je in je hele leven ook bezig bent met je sterven. dan kleurt dat dat leven dus ook heel erg. Ja. Ja, misschien heeft het iets te maken met um, wat, we, wat we allemaal niet meer zo gewend zijn en niet meer, nou, daar ook niet meer zoveel waarde aan toekennen, is dat je in de loop van je leven ook, um, ook een hoop ontvangt. En dat je afhankelijk bent. En dat is iets wat, wat juist in dat laatste stuk, hè, in, nou, als je ouder wordt um, en zeker op het allerlaatste stukje als je gaat overlijden, dan word je afhankelijk. Dan word je afhankelijk van. Mensen om je heen die voor je zorgen, die je hmm. verzorgen... Die, die je helpen om op de poot te gaan... die je tanden poetsen, die je eten brengen. Dat past eigenlijk niet zo bij wat we op dit moment... in onze maatschappij een geslaagd leven vinden. Een geslaagd leven is hmm. dat je het zelf doet... en dat je autonoom, zelfstandig je beslissingen neemt... Um, dat je succesvol bent en dat je dat allemaal zelf hebt gedaan zo steekt het leven niet, niet alleen maar in elkaar. Je, ben, je leeft ook samen met anderen en in uitwisseling met anderen... en je ontvangt van anderen. En ik denk dat de kunst van het leven is... om, om die twee dingen er allebei te laten zijn. Namelijk eh, nou, zelf inderdaad dingen ja. te doen, maar ook te kunnen ontvangen. En dat het in de loop van je leven het je lukt om om ook dat ontvangen er echt te laten zijn. En op het moment dat je niet meer zo in staat bent... om het allemaal zelf te doen... toch het leven nog waardevol te vinden. Maar dat is dus iets anders als een middeleeuws gedenk te sterven. Nou, dat heeft er wel iets mee te maken, denk ik. Kijk, toch wel. Want je hebt ja. het heel veel over ontvangen. Mm -hmm. bij, bij gedenk te sterven dat het ja, middeleeuw vooral te maken heeft van... nou ja, het kan elk moment daar zijn. En uh, uh, houd er rekening mee dat je ter verantwoording wordt geroepen. Ja, nee, op die manier... Um, nee, op die manier bedoel ik het niet. Nee. Maar ik denk wel dat een, een zeker bewustzijn van sterfelijkheid... Um, en dus van dingen niet in eigen hand kunnen hebben... Mm -hmm. dat dat er wel mee te maken heeft. Wat is een... Ja, wat is een goed moment om daarmee te beginnen? Want je krijgt dus jonge mensen in je praktijk... die Hoor -hoor. een, nou ja, een staan van carrière, loopbaan, gezin, alles maar op. Uh, wat is een goed moment om daarmee te beginnen? Is dat van kind af aan? Ja, dat denk ik wel. Ja? Hoe zie je dat voor je dan? Nou ja, ik denk dat het goed is dat ook kinderen... Um, uh, te maken krijgen met oudere mensen. En met mensen die ziek zijn, met mensen die gaan overlijden, dat ook kinderen zien dat er, dat er dood bestaat. Um, en niet alleen de dood van het konijn, maar ook van opa en oma... en dat ze mee afscheid gaan nemen. Um, ik denk dat dat belangrijk is. En dat is iets wat mensen nu graag bij kinderen weg willen houden? Ja, ik kan me voorstellen dat mensen hun kinderen... in bescherming willen nemen daartegen. Terwijl het onderdeel is van het leven... Dus dat zou dan, het is echt, dus in de opvoeding, dat is het kennis krijgen van, van uh, dat, dat, er, dat er een dood is. Maar goed dan die hele ontvangende houding, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, wat je hoopt is dat mensen je dat voorleven. Uh, dat er mensen zijn in je omgeving die laten zien hoe dat kan. Ik denk heel concreet aan, uh, aan mijn tante. Uh, die is uh, ver in de tachtig, uh, woont nog helemaal zelfstandig. Is wat dat betreft een, een typisch voorbeeld van wat we zouden noemen succesvol ouder worden. Succesvol ouder worden, dat is ook al een uh, term? Ja, ja, dat is een, ja, zeker, dat is een term. Ja. Um, maar goed, het is wel ook iemand die echt te maken heeft met beperkingen... waar het gehoor allemaal niet meer zo wil. De rug doet pijn, uh, ze kan eigenlijk niet lang meer lopen. Um, uh, staan eigenlijk ook niet zitten is toch het allerbeste. En wat hij zegt is, ja, maar weet je joh, het is allemaal heel simpel. Um, wat ik niet meer kan, dat wil ik ook niet meer. En het andere wat ze zegt is, ik ga gewoon door. Nou, ja, dat is natuurlijk prachtig als iemand op die manier zo oud kan worden. Um, wat zit daar voor jou in dan, voor elementen die belangrijk zijn? Nou, de, het enerzijds het kunnen laten gaan van dingen die niet meer kunnen... Mm -hmm. En anderzijds wel um, nou, de levensvreugde en de kracht... en het genieten van de dingen die op je afkomen. Ja, dat vind ik prachtig. We, gaan eens, uh, we hebben een bijzonder moment altijd in deze zondag. Uh, de vastluisteraars weten dat. Wij hebben een dichter bij de zondag. En die maakt altijd voor de gast speciaal een gedicht. En we gaan eens even luisteren wat de dichter vandaag voor jou heeft geschreven. Dichter bij de zondag. Waar ze altijd zo bang voor was geweest, was wel gebeurd. Een kans van twee op zeven. Maar God dobbelt niet. De kanker gebleven. Geen wonderbare hand die geneest. Thuis blijven, had ze besloten. En toch lag ze nu hier door gordijnen afgescheiden. Niets leek meer op de wil om te strijden. Naast haar... Zat stil alleen hij er nog. De verpleegster had een infuus aangelegd. Een korte opleving in het wachten. Dat hij niet kon, maar voor haar naarstig trachtte. Ik voel me machteloos, had hij gezegd. En daarmee een band gebroken van de pijn. Niet de dokter die voorbij kwam gelopen. Niemand was in staat, behalve te hopen... En hoeveel hoop mocht deze kamer zijn. Het was onze dichter Paul Borgreef die dit uh, gedicht voor je maakte. Wat vond je ervan? Ja, mooi. Ik vind met name ook mooi hoe, um, hoe die schetst hoe moeilijk het is om ernaast te zitten. En te wachten. En te wachten. En hoe, hoe machteloos dat kan voelen. En je hebt het, dat, dat, dat zie jij dagelijks, dat echtgenoten, kinderen, families? Ja, ja. Wat, raakt hij wat, wat, wat zij voelen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En... Wat, wat zie jij dan? Wat zie je dan gebeuren na zo'n bed? Dat, dat wachten... Te lang duurt, te zwaar valt. Uh, dat het moeilijk is om erbij te blijven. Um, omdat het lastig is om te zien dat degene van wie je het, het allerliefst is. dat die, dat die het moeilijk heeft. Terwijl je, terwijl je voor je gevoel niks kunt. En nou, wat, wat dan. Nou, wat dan denk ik onze taak is als verpleegkundigen en dokters, is om, om die mensen die daar onder bed zitten te zeggen: Ja, maar wat je nu aan het doen bent. Je bent echt iets aan het doen. Namelijk, je bent aan het wachten. Je houdt de wacht. Je blijft erbij. Um, je loopt niet weg. Um, dat is wel lastig. Als je het hebt over stervenskunst, is dat dan ook iets wat nabestaanden zich eigen moeten maken? Ja. In, Zeker. in de loop en haartoe? Ja, en met elkaar. En wat je, wat je vaak ziet is dat de patiënt, degene die gaat sterven... daar ook een hele belangrijke rol in heeft. En dat hij dat ja, dat dat helpt om het voor de omgeving nou, vol te houden. Dat hij helpt dat de omgeving het vol kan houden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus dat zeggen. is de patiënt die zich naast de ja. eigen beslommeringen... Ja, ja. ja en echt verteerd worden door een kanker, dat is heftig als je dat zegt. Ja. Dus ook rekening moet houden met de omgeving. Nou ja, ik zeg niet moeten, maar je ziet dat dat gebeurt. Um, en dat juist die patiënt inderdaad in alle verdriet en moeilijkheid en pijn die er is... Um, ook nog in staat blijkt om voor de omgeving iets te betekenen. Maar het is wel een... Ik zou dan toch zeggen dat de prioriteiten op dat moment even anders liggen. Want die hele omgeving zit er wel om te wachten tot diegene beter wordt. Nou, niet zozeer zit te wachten tot die beter wordt, maar totdat hij overlijdt. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Ja. En dat is wat ik, hè, voordat we het gedicht lazen, ook, ook bedoelde dat, je dat, dat dat met, met elkaar is. Dat het, dat het geven is, ontvangen, krijgen en dat op een gegeven moment in dat hele proces het misschien niet eens helemaal meer zo duidelijk is wie nou geeft en wie nou ontvangt omdat er zoveel dingen. Dan, dan gebeurt er heel veel in zo'n kamer. Ja. Wat, wat, heb je daar een voorbeeld bij? Nou, we hebben het net gelezen eigenlijk. Ja. <laughs> eh, namelijk zoals dat in dat gedicht beschreven staat: eh, het wachten, het hopen, eh, het erbij blijven. Maar dat is heel veel geven dan van diegene. maar die kan dus ook nog iets ontvangen van de patiënt die daar ligt. Ja. ja. Ik denk dat als je mensen vraagt die inderdaad erbij zijn gebleven... dat die achteraf zullen zeggen dat dat voor hen belangrijk tijd is geweest. Dat was Raindrop van uh, Emily Jane Bristow. Prachtig, prachtig, mooi nummer. Ik zit uh, in de studio met Hanneke van Laarhoven. En zij is oncoloog, dat is je hoofdtaak. Je bent ook theologe, dat betekent dat je theologisch onderzoek doet... en ook nog wel eens voorgaat in, ja. een, in een gemeente. Ja. Je bent heel veel bezig met de vraag van leven en dood. Uh -huh. Ben jij door, ik denk toch vooral door je werk als oncologe... dat vind ik het interessantst. ben je daar anders over de dood gaan nadenken... Uh, ik denk dat ik niet anders over de dood... maar wel anders over sterven ben gaan nadenken. Dood, dat is een, dat, dat is een punt, hè? Uh, yeah. Dood en dan is het, ja, dan is het dood. Yeah. Um, maar dat stukje na, daarnaartoe, uh, het sterven... Uh, ik denk wel dat je werk als oncoloog maakt... dat je daarover nadenkt van... ja, hoe zou ik dat willen of hoe zou ik dat niet willen? En tja, wat heb ik daarin eigenlijk te willen? Het klinkt bijna alsof vechten voor het leven ook maar van ondergeschikt belang is. Hoe bedoel je dat? Nou, als je zegt, van je moet sterven is belangrijk. Je geeft um, het voorbeeld van een man die die eigenlijk mm -hmm. al klaar voor was om te gaan... maar mm -hmm. die toch nog uh, mm -hmm. een paar ja. behandelingen ertegen aangooit en dat uiteindelijk geen succes had. Mm -hmm. Dat bedoel ik daar een beetje mee. Nee, ik bedoel absoluut niet te zeggen dat knokken voor het leven niet van belang is. Um, ik denk wel dat het steeds de kunst... daar is dat woord weer, de ja. kunst is... om te kijken op wat voor manier je knokt voor het leven. En hoe je ervoor kun, kunt zorgen dat leven ook echt leven blijft. Hoe doe, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat zelf? Want het gaat natuurlijk uiteindelijk ook over jezelf. Ja, ja. Nou ja, uiteindelijk gaat het daarbij om de vraag... wat, wat, doet, er, wat doet er het allermeest... Toe voor jou. Um, en nou, als ik dan naar mezelf kijk, dan is dat leven met, met anderen, met degene die me het meest dierbaar zijn: ja. uh, uh, mijn partner, mijn moeder, vrienden, familie. Um, dat, dat wil ik het allerliefst kunnen behouden. En dan is de vraag hoe je dat op een goede manier kunt doen. En dat kan zijn dat het antwoord daarop is... nou inderdaad, knokken, um, een therapie en nog een therapie en nog een therapie. Maar het kan ook heel goed zijn dat de weg dan misschien is geen therapie meer. Um, maar thuis zijn. Met elkaar zijn. Genieten van de tijd die je nog hebt. Ja, ja. Hanneke, dit gesprek zou voor mij nog een uur mogen duren... maar die tijd is ons helaas niet gegeven. Wij hernader het einde van deze uitzending. En wij hebben de goede gewoonte ook om onze gasten te vragen... hoe een ideale zondag eruit ziet. En na dit gesprek ben ik daar wel heel erg benieuwd naar. Je hebt dat voor ons opgeschreven in ons gastenboek. En als het goed is, staat dat niet hier bij het touwtje... maar bij het andere touwtje. Mijn ideale zondag begint met zon... en een ontbijt in de tuin, terwijl de kippen om ons heen scherren. Een mooie viering... Het goede preek in het Eukomene City-pastoraat. En dan koffie en soep bij mijn moeder op het balkon. En dan tenslotte terug de tuin in. Wat schoffelen, lezen en een goed glas wijn. Dus veel in de tuin zitten ook. Dus je wacht op de lente. Zeker. Kijk eens aan. Nou, dat, uh, dat, dat is een mooi einde van het gesprek. En ook weer een mooi beginnetje voor de mensen na ons. Allereerst uh, bedankt, Hanneke, voor, uh, voor je aanwezigheid in de uitzending. Uh, wilt u het gesprek naleesteren? Wilt u uh, het gedicht naluisteren? Of weten welke platen we hebben gedraaid? Dan uh, vindt u dat vandaag en morgen op onze website. EO.nl slash ditisdezondag. En na ons zijn er de vroege vogels. Janine. Wat hebben jullie in de uitzending? Ja, en die zitten ook in de tuin Ach. om vogels te tellen. Het is natuurlijk dit weekend nationale tuinvogeltelling en daarom zijn wij vanochtend niet vanuit het kapitol, maar vanuit het hoofdkwartier van vogelbescherming in Zeist. Tot ziens. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie, AZ Ajax. En daar komt het kopbal en het doelpunt. Vitesse NEC. Maakt hij misschien al 3-0. Oh, die heeft heel veel tijd nodig met zijn linker. Groningen Herakles. Oh, wat een mooie goal van Herakles. fijn Feyenoord. Dat wacht je lang, maar je scoort wel. En om half 5 Utrecht PSV. Met een mooie beweging en dan in het zijnet. En ook tennis, schaatsen, het EK Waterpolo en het veldrijden. En langs de lijn vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 BMW maakt rijden geweldig. Vanavond in Caro Brandpunt. De jacht op drugsrunners in Limburg. Levensgevaarlijke situaties op de A2. En het succesvolle verzet van een Italiaans stadje tegen de maffia. Dat en meer in Caro Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Pakt de huismus weer de titel? Of gaat de merel er met de winst vandoor? En hoe presteert de koolmees dit jaar?